Susanne de Vries met het NOS Journaal. Libanon is blij met het bestand met Israël dat president Trump heeft aangekondigd. Premier Salam zegt dat een staakt het vuren een belangrijke eis was bij het overleg eerder deze week in Washington. Hij hoopt dat gevluchte Libanezen snel weer terug naar huis kunnen. President Trump kondigde aan dat het staakt het vuren tien dagen duurt. Het zal vanavond laat in moeten gaan. Israël reageerde niet meteen. Premier Netanyahu was nog in vergadering met zijn veiligheidskabinet. Volgens Israëlische media is hij onder druk van Trump toch akkoord gegaan. De premier zou ook hebben gezegd dat het Israëlische leger... tijdens het bestand niet vertrekt uit Zuid-Libanon. Er zijn toch gegevens van ziekenhuispatiënten gestolen... bij de computerhack van Chipsoft. Dat is een belangrijke softwareleverancier in de zorg. Een week lang was onduidelijk wat de hackers hadden buitgemaakt... Chipsoft belooft dat getroffen zorginstellingen worden geïnformeerd. De Britse regering doet onderzoek naar asielfraude... Een netwerk van advocaten en adviseurs, adviseurs gaf asielzoekers het advies... om bijvoorbeeld te zeggen dat ze homoseksueel waren... om op die manier makkelijker een verblijfsvergunning te krijgen. Dat bleek uit onderzoek van de BBC, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ik liet ook zien dat deze loesje advocaten en adviseurs... soms duizenden euro's vragen aan migranten ja, om hun diensten te verlenen. Maar de omroep concludeert wel dat dit ja, systematisch en al vele jaren gebeurt... Vanwege de stijgende prijs van kerosine schapt KLM komende maand 160 vluchten op Europese bestemmingen. Door de hoge kosten zijn ze niet meer rendabel. Volgens KLM is van een kerosinetekort geen sprake. Of dat zo blijft is onzeker. Vandaag waarschuwde het Internationaal Energieagentschap dat Europa nog maar voor zes weken vliegtuigbrandstof in voorraad heeft. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen zonnig en wolkenvelden. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files lossen moeizaam op. Er staat onder andere nog file op de A9, die me Alkmaar bij Aalsmeer. Daar is de vertraging 10 minuten.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 Het toch voor mij een klassieker. <tiek> ik weet niet hoe het uh, met de rest van alternatief muziek... het uh, Nederland gaat. Maar voor mij is dit uh, toch een van de nummers waar ik een bepaalde herinnering aan overhoud. Het uh, is een beetje, geloof ik, net na uh, de, uh, het uh, C-virus... om het even netjes te zeggen. In ieder geval met die pandemie daar altijd uh, mee uh, te maken... En uh, ik weet ook dat het uh, best wel in die uh, zomers, die twee zomers, dat het toch nog wel redelijk goede zomers waren. Maar goed, de Arters, want daar heb ik het over, Something with Oceans en Robin den Drijver is een van de mensen die dit drijft. Ja, leuk, maar uh, hij is toch wel uh, het uh, grote gezicht van de Arters. En ja, dan wordt er gezegd, waar komt die band dan vandaan? Nou, uh, natuurlijk, Robin heeft uh, Wortels liggen in Rotterdam. Dus dat, dat sowieso. Maar um, wij hebben hem toen ook hier in Noord-Holland een, een keer gevraagd of hij wilde spelen. En dat komt omdat een aantal van zijn bandleden, en hij zelf, op dat moment... in uh, ja, de kop van Noord-Holland wonen. Dus ja, uh, of dat nog zo is, dat weet ik dus niet. Uh, en ik ben niet de enige die dit nummer nog wel eens laat horen. Er is nog een radio collega van mij... waar ik altijd op zaterdagmiddag naar zit te luisteren... vind ik het tussen 12 en 2 bij Radio Capelle Die willen hem ook nog wel eens afstoffen en opnieuw draaien. Dus wij zijn eigenlijk een beetje... ja, toch wel de liefhebbers van uh, bijvoorbeeld dit nummer van de Arters... En Something With Oceans, omdat die lekker toegankelijk is. Want de band zelf maakt toch ook best wel uh, ja, muziek die minder toegankelijk is. Het heeft ook te maken met, de, ja, met een beetje de band zoals die is. We zijn in uur nummer twee. Daarin ook weer nieuw materiaal. Jazeker, uh, er zit ook uh, bijvoorbeeld de nieuwe single van Novels. Die ga je zo dadelijk al horen. En er is ook een nieuwe single van Days of Three. Die ging ook uh, bij mij vanmiddag nog in de mailbox... En dan denken ze nog... ja, dat is leuk, ik kan het morgen nog mee. Ja, eigenlijk ben je gewoon feitelijk te laat, wat dat er gaat. Ja, maar het kwam er niet van. Dus nou, oké, ik zal weer mijn hand over mijn hart heen halen. Want dat doe ik regelmatig met dit soort dingen. Maar kom dan, je er eens een keer wat vroeger mee. Want die type... Wat is het? Dat toetsenbord voor mij. Dat moet ik nog eens een keer voor onderhoud. Naar een of andere plaatselijke... Computerboer brengen, omdat het uh, soms nog wel eens de vonken ervan af uh, vliegen met al die nieuwe releases die erin uh, zitten. Maar goed, ik uh, vaar er ook wel bij als ik die pet van 3 voor 12 even afzet en ik uh, de pet van Alternative VM weer opdoe. Want ja, uh, dan uh, levert dat ook nog materiaal op. Dit is ook een single die ik eigenlijk uh, wel wat uh, meer mag laten horen en daarom komt die er nu nog een keer voorbij. Vehira met Reflections. rock like a faithful match We'll I'm right Voordat uh, Alex Nieuwland ja, min of meer op vakantie ging afgelopen week, toen zei hij: Ik heb nog een nieuwe single met uh, Noebels. En natuurlijk uh, was natuurlijk de vraag: kan ik hem ook uh, laten horen vandaag? Want uh, morgen komt hij uit. Uh, en toen zei Alex, ja, dat uh, kan. Want ik neem aan dat Els er geen bezwaar heeft. Maar ja, ik ben dan toch zo'n uh, boefje, wat uh, dan ook even bij Els gaat lopen. Informeren. En uh, Elson van de Greft is de andere helft van Noewels En die zei op een gegeven moment van... Uh, die zei ook van... Nou, nah, vind ik eigenlijk best wel een goed idee. En uh, net hebben ze dus ook op de socials achtergelaten... Dat ze dit uh, heel fijn vinden. Dat wij even de nieuwe single van Noewels laten horen. Charlie, uh, we hebben al eerder een album van ze mogen verwelkomen. En of dat ook in de toekomst nog gaat uh, gebeuren... Uh, ik denk het haast wel, want... Uh, ...beiden hebben bij diezelfde radiocollega, ...bij uh, collega Willem de Waard... ...waar ik het net al over had... Uh, ...al een beetje uh, toegegeven... ...dat ze ja, bezig zijn met uh, meer materiaal... Uh, ...met z'n twee aan het uitbrengen. Uh, dus uh, het zal niet bij één album blijven, denk ik. Er komt nog wel wat meer aan. En dit is dan het bewijs... ...dat er dus wel degelijk weer wat... Uh, ...ja, de teken van leven is. En Vehera hoorde je daarvoor met Reflections... ...een titel die straks ook nog uh, terugkomt... ...want er is een zeer illustre band, nu al, uh, die in korte tijd bezig is in Amsterdam, met uh, New Wave, waar een uh, vette uh, ja, uh, synthesizer ook in zit. Uh, sint Wave, New Wave, Wave. Zo moet je het zien. En dat is Modern Feature. Die komen morgen met een nieuwe single. Ik uh, mag hem vanavond al laten horen. Dus dat uh, is ook heel fijn. Dus die komen straks ook nog voorbij. Uh, maar we gaan ook weer even weer terug in de tijd. Want dat hebben we net met uh, Something With Oceans met The Arters ook gedaan. En deze band, ja, die bestond onder meer uit drie leden die tegenwoordig loop vormen. En de ander, dat was Lisa Brammer. En die vormde ooit Dakota. En er is één nummer die bij mij altijd tussen kop en spijkers wat zeggen kop en schouders, ik moet ik goed zeggen... tussen kop en schouders er eigenlijk uitspreekt... en dat is dit nummer voor, liefklover. week uitgekomen deze van La Promenade Violence, Dance the Night Away, een uh, toch wel postpunk nummer. En bovendien hebben we nieuws over La Promenade Violence, uh, want uh, die band die heeft uh, heel veel te danken aan Slachthuis Haarlem. En dat treft, want zij gaan 2 mei daar spelen, dus dat zal tussen nu en drie weken wel het uh, beslag gaan krijgen. Ik geloof dat het zelfs op een zaterdagavond uh, gaat gebeuren in Haarlem Oost. Daar moet je zijn. ...als je deze band wil zien en horen. Daarvoor hoorde je Dakota, dat is alweer van een behoorlijk lange tijd geleden... ...want ja, de band bestaat niet meer. Drie leden van die band die vormen nu onder meer Loop... ...en degene die je hoorde, dat was Lisa Brammer, was de frontvrouw van die band... ...en ja, op een gegeven moment besloten ze ermee op te houden. Voorlief Clover is trouwens ook een single en die hoorde je in deze uitzending... Ik had het beloofd. Lilith left the garden. Uh, die hebben dus een album uitgebracht. Lily Clarissa uit Den Haag. En een van de nummers die erop staat is Storm in a Safety Pin. Mannen van deze twee weet je in ieder geval dat het nogal kritisch kan zijn. En dat is dit ook wel het geval. Als je goed luistert, Dance heet het nummer. Morgen komt hij uit. Met Roken de Gimp hebben ze bij dat even laten weten dat dit hun nieuwe single is. Ja, dan uh, ben je uh, toch wel op een gegeven moment, ja, dan uh, moet je hem ook even laten horen. Want ik uh, ben uh, niet gekke Gerrit, die dan op een gegeven moment uh, met die andere pet op uh, zegt van, nou, uh, dan uh, is het meteen uh, raken, dan zitten jullie morgen er ook in. Maar uiteindelijk zitten ze er ook morgen in, in die nieuwe rubriek Nieuwe Muziek. Maar de bedoeling is wel dat dat even wat ruimer van tevoren bij mij wordt uh, gemeld. Want ik heb natuurlijk meer uh, te doen dan alleen maar dat. Want ik heb ook nog een radioprogramma wat ik moet voorbereiden. Want dat is vandaag het uh, geval. Daarvoor hoorde je uh, Storm in uh, Safety Pin van Lilith Left the Garden. Die komen uit Den Haag. Dit komt weer gewoon uit Wijk aan Zee. Glitz en die treden samen op met... Het is het ook weer met de Bird Experience. Ook volgende maand in Slachthuis Hanem. En zeg nou zelf: het is alsof Queen weer tot leven komt. Eind van het afgelopen jaar verscheen ineens nog een EP... maar ze hadden ze al aangekondigd... van Low Earth en Dark Night Gloom. Die hoorden dus de titeltrack die ze ook als single hebben uitgedrukt. Daarvoor hoorde je Goldfish. Dat is van John de Bruinkoff's. Die is vandaag jarig uh, van Hunk. Ooit winnaars van de Rob Akta geworden uh, geweest van 2024. En daarvoor hoorde je dat, meen ik te weten, deze of Sway met Dance... En dat uh, betekent dat we dus nu gewoon uh, verder gaan op hetzelfde verhaal. Maar deze man uh, was ook vorig jaar bij ons in de studio. En dit is onze eigen opname. En dat uh, nummer dat uh, heet uh, Don't Run Away in de Bart B. More remix. En daarachter hoor je dan nog een unreleased track. Die hij toen had uh, gemaakt. Ik heb het over Heimat. Laten we dit uh, horen van Heimat, omdat er volgende week een duo uh, gaat komen uit Leiden. Dat dan wordt dan de derde keer en dat zijn de heren van de Kiwi-club Christieken en Giel Bosboom. Ook deelnemers, of beter gezegd geselecteerden voor de popronde. Maar dan van 2021 volgens mij, ja, 2022 zelfs. En deze heimat zat er het afgelopen jaar in met dit nummer, Don't Run Away, samen met een unreleased track. En dat is een eigen opname, want vorig jaar zat hij bij ons, of was hij bij ons in de studio. We sluiten af met een nummer van Nebula, want die heeft ze vorige week uitgebracht. En dat nummer dat heet Out of the Picture en daarmee sluiten we dit tweede uur af.